Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Rechter kritisch over de ontruiming Tentenkamp Ter Apel. Noodverordening in Wijk aan Zee door gasstoring. En Tovik Dibi spreekt van onveilig gevoel in GroenLinks-fractie. De gemeente vlacht -Wedde heeft gisteren met de ontruiming van het Tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel een te zwaar middel ingezet. Dat stelt de rechter in een kort geding dat was aangespannen tegen de ontruiming. Volgens de gemeente Vlagwerden was de ontruiming nodig... omdat de situatie rond het kamp onveilig zou zijn. Zo zou er gemakkelijk brand kunnen ontstaan. Maar volgens de rechter had de gemeente andere mogelijkheden... om de veiligheid van de bewoners van het kamp te waarborgen. De burgemeester van Wijk aan Zee heeft een noodverordening uitgevaardigd... om de gaststoring te verhelpen. Pas als alle gaskranen in het dorp dicht zijn... kan netbeheerder Stedin de storing definitief verhelpen. De noodverordening maakt het mogelijk dat ook de gaskranen worden afgesloten in huizen waar niemand thuis is. Een slotenmaker maakt de deuren open. De gasstoring ontstond vanochtend in twee verdeelstations. Daar is de storing verholpen, maar er bestaat een kans dat het gas onder hoge druk door de leidingen stroomt. Daarbij zou gas kunnen ontsnappen. Om dit te voorkomen moeten eerst alle kranen dicht voor het gas weer wordt aangesloten groenlinks kandidaatlijsttrekker lijsttrekker Dibi vindt dat er sinds het besluit over de missie naar Koenders een onveilig gevoel heerst in de fractie. Het gevoel van een collectief ontbreekt. Dat zegt hij in een dubbelinterview met fractieleider Sap in NRC Handelsblad. Sap vindt dat de fractieleden eigen ideeën moeten kunnen lanceren, maar ze vraagt zich af of ze onder Dibi met meer ideeën zullen komen dan nu het geval is. De twee verschillen ook van mening over het Vijfpartijenakkoord. Dibi vindt dat het akkoord niet wezenlijk verschilt van het Katshuisakkoord. En volgens hem mocht GroenLinks alleen maar aanschuiven. Sap zegt dat het echt een totaal ander akkoord is. En dat ze het geen moment heeft gevoeld als aanschuiven. In het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer maken de partijen elkaar harder verwijten. Het debat is eigenlijk bedoeld om terug te kijken op de uitgaven die het kabinet het afgelopen jaar heeft gedaan. Maar het lijkt meer op een verkiezingsdebat. PvdA en SP vinden dat het kabinet de economische crisis alleen maar heeft verergerd. In het debat waren er ook felle discussies met PVV-leider Wilders als middelpunt. Die verweten VVD dat die heeft ingestemd met allerlei lastenverzwaringen. Onder meer SP en D66 vinden dat Wilders met zijn gedoogsteun... weinig heeft bereikt. Wilders bestrijdt dat. Ook kondigt hij aan dat hij van de verkiezing op 12 september... een referendum over Europa wil maken. De Tweede Kamer gaat akkoord met deelname van Nederland... aan het Permanente Europese Noodfonds ESM. Zoals verwacht stemden PVV, SP, ChristenUnie, SGP... Partij voor de Dieren en Brinkman tegen. De andere partijen stemden voor... Nederland stort bijna 5 miljard euro in het Europese noodfonds... en staat voor nog eens 35 miljard euro garant. In New York is een verdachte aangehouden... in de zaak van het verdwenen jongetje Ethan Pates. Die zaak groeide ruim 30 jaar geleden uit... tot een van de meest spraakmakende misdaadzaken in Amerika. Wie de verdachte is, wordt later vandaag bekend. Het persbureau EP citeert een medewerker van justitie die zegt dat de verdachte gisteravond is opgepakt. In het verleden zou hij ook al in beeld zijn geweest. Ethan Peets verdween toen hij in mei 1979 voor het eerst alleen naar de halte voor de schoolbus liep. Hij was toen zes. Vorige maand werd in de kelder, vlak bij zijn ouderlijk huis, gezocht naar sporen in de zaak. Dat leverde toen niks op. Anders Breivik gaat niet in ogen beroep tegen een veroordeling... als hij toerekeningsvatbaar wordt verklaard. In dat geval is er voor mij geen enkele reden om beroep aan te tekenen... zei Breivik op de zitting van vandaag. Hij heeft al bekend dat hij schuldig is aan de bomaanslag in Oslo... en het bloedbad op Utoya. Twee psychiatrische rapporten over Breivik... kwamen tot een tegenovergestelde conclusie. In het ene werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard... in het andere toerekeningsvatbaar. En als de rechtbank hem toerekeningsvatbaar acht kan hij een stelstaf krijgen van maximaal 21 jaar. De Brabantse woningcoöperatie Laurentius is vermoedelijk miljoenen euro's kwijt... door oplichting en fraude van de eigen directeur. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Vijf mensen worden verdacht van oplichting en witwassen... onder wie de directeur van de woningcoöperatie. Hij zou betrokken zijn bij omstreden vastgoedtransacties... waarvan hij zelf ook zou hebben geprofiteerd. Laurentius verkeert al een tijd in financiële moeilijkheden... onder meer door de tegenvallende verkoop van huurwoningen... Maar volgens de raad van commissarissen heeft de slechte financiële situatie... niets te maken met de verdenkingen tegen de directeur. Het proces tegen Radko Mladic gaat eind volgende maand verder. Dat heeft het Joegoslavië-tribunaal bekendgemaakt. Dan wordt ook de eerste getuige opgeroepen. Die zou eigenlijk volgende week al moeten verschijnen... maar na fouten van de aanklagers werd de zaak voor onbepaalde tijd geschorst. De advocaten van de Bosnien-Servische oud-generaal... hadden om een half jaar uitstel gevraagd. Maar de rechters gaan daar niet in mee. Marits wordt onder meer beschuldigd van genocide... na de val van Srebrenica. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen veel zon, wel minder warm dan vandaag. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook zaterdag en zondag veel zon. De temperatuur loopt dan op tot 24 graden. ANB ah, verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits. Het komt vooral door een aantal ongelukken. Op uh, ja, hele drukke plaatsen, vooral rond Utrecht, ging het een paar keer mis... Op de A12 richting Den Haag staat nog een van de langste files... tussen Bunnik en De Meern, 14 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Ook de andere kant op is het nog steeds erg druk richting Arnhem. Dan de A15 richting Europoort. Na een kettingbotsing bij rotterdam scharloos 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Ravenstein. 12 kilometer. Het is een kijkersfile. Na een ongeluk aan de andere kant. Vanuit Arnhem naar het zuiden. Tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein. 7 kilometer file. De weg is net wel weer vrijgegeven. Maar door die file loopt het ook behoorlijk vast op de A326. Vanuit Nijmegen. Tussen Wiegen en Knoopend Bankhof 5 kilometer.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 Op geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Lieve heersbeestje moet. toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Vraagt u zich wel eens af of iedereen binnen uw bedrijf de druk wel aan kan? Omdat er bijvoorbeeld vaak wordt overgewerkt. Dan is dit een belangrijk moment. Het moment dat CZ het verschil kan maken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 NOS Radio en Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduik. Goedenavond, 9 minuten over 6. Er wordt druk meegedacht met de politiek. Hadden we gisteren de woningmarkt? Vandaag komt het bouwteam met plannen voor hervormingen. De missionair premier Mark Rutte zal niet zijn vrolijkste dag hebben beleefd vandaag. Hij kreeg van de oppositie in de Tweede Kamer te horen dat zijn kabinet vrijwel niets heeft bereikt. En dat gebeurde in felle bewoordingen. Twee jaar waarin Nederland economisch het moeras in werd getrokken. En twee jaar, waarin het door de premier omschreven... snoeien om te groeien, is uitgelopen op een voor vele Nederlanders... pijnlijk en onnodig snijden om te lijden. En misschien dat de premier een jaar geleden een foutje maakte... en dacht dat hij minister-president was niet van Nederland... maar van Griekenland. Waarom al dat geld al jarenlang in die bodemloze put. Wie is hier nou volstrekt onverantwoord? We kijken terug op een jaar vol met acties en verzet. En er waren successen zoals bij de schoonmakers... op wie ik nog steeds enorm trots ben. Maar mijn vraag is, als we nu terugkijken op het jaar 2011... waar is de premier nou eigenlijk trots op? Te veel tijd ging op aan geneuzel over 130 km per uur of over dubbele paspoorten. We hadden het het afgelopen anderhalf jaar kunnen en moeten hebben... over hoe we Nederland sterker maken voor de toekomst. Vertrouwen, voorzitter. Daar gaat het om. Vertrouwen van mensen, maar vertrouwen van markten... vertrouwen in de politiek. En los van alle maatregelen waar ik het niet mee eens was... neem ik dat, het kabinet, het meeste kwalijk. Het verlies van vertrouwen. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, dit zijn teksten die je eigenlijk pas begin september verwacht... aan de vooravond van de verkiezingen. Ja, het klinkt alsof de campagne al begonnen is... en dat we al bijna bij het 12 september zijn. Uh, over en weer bestookten de fractievoorzitters... elkaar vanmiddag met verwijten. De gesneuvelde coalitiepartijen kregen het verwijt... dat er van de beloftes die ze gedaan hebben bij uh, de start van het kabinet... niets is waargemaakt. Er is geen belastingverlaging, geen economische groei... en er is juist wel meer werkloosheid en een gedaald consumentenvertrouwen... Uh, vonden de oppositiepartijen. En de nieuwe, nou wat je zou kunnen noemen... de tijdelijke coalitie van het vijfpartijenakkoord... kreeg commentaar op de belastingverhogingen... die daarin zijn afgesproken. En de partijen die buiten al die coalitie staan... die kregen dan weer het verwijt dat ze met lege handen staan... en geen verantwoordelijkheid dragen. Nou, die verwijten alles bij elkaar. Die vormen de ingrediënten voor die verkiezingscampagne... die uh, na de zomer zal losbarsten. Ja, verwijten vooral van voor twee partijen... die in beide coalities een rol spelen en hebben gespeeld. CDA en VV. Wat is hun verdediging? Nou ja, die partijen hameren er beide op dat ze eigenlijk niet anders konden. De schuldencrisis waar we in zitten, die kun je niet oplossen... door nieuwe schulden te maken, zegt Sibrand Buma... de kersverse lijsttrekker van het CDA. En zegt ook Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD. En in het debat was het wel duidelijk dat Blok het, het veruit het moeilijkst had van die twee. Blok is tenslotte van de VVD, de partij van de premier die de verkiezingen won... met de belofte dat er orde op zaken zou worden gesteld. Nou, van die verkiezingen is uh, niet zoveel terechtgekomen, zegt de oppositie. Maar volgens Blok ligt dat allemaal aan de enorme financiële problemen. Er moest wel bezuinigd worden. En uh, er is gewoon geen geld geweest voor leuke dingen voor de mensen... zoals belastingverlaging. En, zegt Blok, er is wel degelijk iets bereikt. De eerste daad van het kabinet was de overheid kleiner maken. Het begon bij zichzelf. Minder ministers, minder staatssecretarissen, minder ministeries. Het afgelopen jaar heeft wel degelijk laten zien dat je met een kleinere overheid... op de punten waar de overheid er echt toe doet... goede resultaten kunt laten zien. Meneer Van Haasma Buma. De eensgezindheid in de Kamer over de aanpak van de schuldencrisis is verdwenen. Je hebt nu twee soorten partijen. Partijen die schulden willen maken... en partijen die schulden willen afbetalen. Partijen die verantwoordelijkheid willen nemen... En partijen die liever schone handen houden. Want wij kunnen uit de crisis komen. Maar dat vereist daadkracht, durf en samenwerking. Daar staat het CDA voor, in Nederland en in Europa. Ja, dat zei Sibrand Buma van het CDA. Het debat is even geschorst. Om iets na half zeven zal de demissionair premier aan zijn verhaal beginnen. Wilmer Borgman, dankjewel. De bouw moet zich meer richten op duurzaamheid en de sloop van leegstaande kantoorpanden. Dat zijn een paar van de adviezen van het bouwteam. Dat team is ingesteld door het kabinet. En Joop van Oosten, oud-bestuursvoorzitter van bouwbedrijf BAM, heeft de leiding van dit bouwteam. Goede avond. Avond is het alweer. Ja. Wat, wat ziet u als grootste probleem van de bouwsector op dit moment? Het grootste probleem van de bouwsector is dat, dat er een crisis aan de gang is. Maar dat er los daarvan ook structurele problemen in de sector zelf zitten. Ja, en wat is het grootste structurele probleem? Dus wij, wij, hebben, wij hebben als, euh, als bouwteam euh, ons beraden op wat er zou, zou moeten gebeuren. We hebben tien acties en, en, en zeven actie, actieprogramma's euh, voorgesteld. Wij zeggen dat de bouw echt zelf zijn problemen zal moeten, moeten oplossen. Dat de bouwbedrijven op zich meer klantgericht en meer marktgericht euh, moeten, moeten zijn. En innovatiever zullen moeten, moeten gaan werken. Onder die voorstellen onder andere zit ook het voorstel om, om naar de kantorenmarkt te kijken... en, en te gaan kijken of we een, een, een sloopfonds voor kantoren zouden kunnen gaan, gaan instellen. Een sloopfonds? Ja. Een, een sloopfonds. Om, om, dat, om dat slopen te betalen? Uh, om dat slopen te betalen en, en daarmee die kantorenmarkt weer op een normaal niveau te kunnen, te kunnen krijgen. Maar moeten ze echt gesloopt worden? Kan je niet iets, uh, iets anders verzinnen? Ja, je kan met, een, met een beperkt aantal kantoren kan je inderdaad iets, uh, iets anders doen. Maar er zijn kantoren waar gewoon eigenlijk geen toekomst meer, uh, meer voor is. En, en dat, en, dat dit... fonds? Wie, wie moet daar geld in storten? Ja, dat, dat, dat gaan wij, dat gaan wij verder, uh, verder uitwerken. Maar de bedoeling is dat, dat mensen die nieuwe kantoren zouden, zouden willen gaan ontwikkelen en bouwen... Dat die voor een deel dat fonds gaan, gaan vormen en dat dat fonds iedere keer dan weer gebruikt wordt om kantoren op te kopen en, en te slopen. En iedere keer als er weer nieuw gebouwd moet worden, dat fonds opnieuw gevuld kan gaan worden. En er zijn adviezen zoals meer inzetten op duurzaamheid, het uh, oprichten van een bouwcampus, uh, uh, dingen die u aanbeveelt. Maar Bouw het Nederland, de brancheorganisatie, zegt dat ze eigenlijk vooral maatregelen zien die op de middellange termijn effect hebben. Vinden ze prima, maar ze willen gewoon maatregelen die eerder werken. Zijn er geen oplossingen die snel effect kunnen hebben? ja nou moet u luisteren, wij, wij hebben niet de toverstaf gevonden waar, waar mensen graag om gevraagd zouden hebben of die mensen graag gezien zouden, zouden hebben. Wij hebben echt gezegd, er is een crisis daar, moeten crisis, daar moeten bedrijven die crisis bestrijden. Maar hoe komt nou die sector als geheel sterker uit die crisis? En waar ligt de toekomst van die, van die sector? Dus vandaar dat ik begrijp dat Bauer het Nederlands zegt dat wij meer op de middellange termijn gegokt hebben. U zegt gewoon, uh, we moeten gewoon accepteren dat we nu in de crisis zitten en voorlopig die, ik deze sector ben, behoorlijk uh, moeten bloeden. heel bang, heel bang uh, dat we inderdaad nog een aantal molenstenen om onze nek hebben. Dat we op een groot aantal plekken door zure appels heen moeten, moeten bijten. Maar ook daarna moet die sector door. En die sector is op zich springlevend. Die sector is ondernemend. Die moet misschien nog ondernemender worden. Ja? Maar er is absoluut toekomst voor de sector. Joop van Oosten, oud-bestuursvoorzitter van Bam en uh, leider dus van het bouwteam. Het kabinet gaat ongetwijfeld uh, uw plannen bestuderen en wellicht ermee aan de slag. Ik dank u wel. Hartelijk bedankt. Goedemond. Straks toof ik DB tegen Jolanda Sap. De controverse tussen deze kandidaatlijsttrekkers van GroenLinks is zich aan het verscherpen. Wijnand Zwaan, beginnen de problemen zich een beetje op te lossen? Ja, langzamerhand wel gebeuren er toch veel ongelukken. Vooral rond Utrecht is het nog steeds heel erg druk, ook in de stad zelf. De A12 richting Den Haag is weer vrijgegeven bij de Meern. Er staat nog wel 14 kilometer file. Wat verder nog opvalt is de lange file op de A50 van Arnhem naar Os... Tot aan knooppunt Bankhoef 16 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. Dat loopt ook behoorlijk vast op de A326 vanuit Nijmegen. Voor knooppunt Bankhoef staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het is een echte strijd geworden tussen Tovic Dibi en Jolande Sap bij GroenLinks. Dibi vindt de sfeer in de GroenLinks-fractie slecht. Jolande Sap zou te dwingend zijn en vooral uit zijn op macht. Het is niet goed voor de sfeer in de fractie. Laten we nu niet doen alsof er niets aan de hand is, zegt Dibi. Ja, ik bedoel, het is niet leuk om dingen te benoemen die intern niet goed gaan... omdat mensen niet houden van intern gedoe, dat weet ik zelf ook. Tegelijkertijd is het ook een dilemma... als je het niet benoemt, dan wordt het ook niet beter. En dan gaat het gewoon verder op dezelfde manier. Um, Wat gaat er dan niet goed? Nou ja, te veel... Uh, een beetje ieder voor zich. Omdat het gevoel van een collectief ontbreekt. Um, wij hadden altijd het gevoel van wij tegen de rest van de wereld. Groene idealisten die dwarsdenken... Um, die de wereld rechtvaardiger willen maken. En je merkt dat dat toch niet meer zo is zoals het zou moeten zijn. En ik wil dat veranderen. Want wilde u weer als Don donkeyshot tegen de windmolens vechten? Ja, nee, dat, dat is wel echt hoe ik erin sta. Ik vind echt dat we een soort van blok moeten zijn... waarbij we zeggen uh, wij tegen de wereld. En dan de wereld vooral het systeem wat uh, vergroening tegenhoudt... wat eerlijke kansen tegenhoudt. En um, het, het, is nu, het is nu toch niet... Uh, die vechtersclub die, die het was. Want uw kritiek is op Jolande Sap als fractievoorzitter. Wij zijn te veel een ideeënpartij op zoek naar macht. Mm. Ik herhaal maar even de slogan van GroenLinks. <laughs> ja, nee, dat ideeënpartij op zoek naar macht vind ik heel mooi. Want dan zeg je eigenlijk verbeelding aan de macht. Ja. Uh, wat maar als je macht heeft... zoekt, moet je geen Don shot zijn. En dat nee. wilde hij wel zijn. De macht is een middel. En het, het lijkt soms alsof wij tegen onszelf zeggen. als we nu niet in een regering komen, nou dan is het echt. dan kunnen we net zo goed onszelf opheffen. Dat is niet zo. Het gaat om invloed. En daarna komt de macht. Dus eerst vechten voor de stemmen. en mensen overtuigen dat je de beste ideeën hebt. En dan kan geen enkele coalitie om je heen. En nu is het omgekeerd. Nu is het macht, macht, macht. Um, maar wat zijn die idealen dan ook, al, ook alweer precies? En wat willen we precies met Nederland? Maar nu beschrijft u in de fractie van GroenLinks. We vertrouwen elkaar niet echt meer, er is een onveilig gevoel. Uh, het lijkt een beetje op een Sodom en Gomorra, zoals hij het nu zegt. Nee, nee, nee, nee. zo moet je het niet zien. Het is meer uh, dat ik op zoek ben naar wat is nou datgene wat belemmerd dat wij groeien. Waarom staan we op vijf zetels in de peilingen... Uh of vier, of zes, of wat dan ook. Maar is dat dan omdat die fractie niet goed loopt? Ja, niet dat, lekker? Heeft, dat heeft ook met de fractie te maken. Dat heeft, je moet zelf verzekerd zijn, wil je mensen überhaupt kunnen overtuigen... dat je de beste plannen hebt. En als je als fractie niet samen sterk staat, dan gaat niemand je geloven. Waarom wordt dat niet binnen de fractie opgelost... en valt <gacht> u daar potentiële kiezers mee lastig? Want ja. het, het cliché is... kiezers houden niet van gedoe ja. en ruzie binnen een partij. Ik heb het ook best wel lang binnengehouden. Ja, maar en uitgerekend op zo'n moment dat u voor het lijsttrekkerschap gaat... Ja, ja, ja. komt hij ermee naar buiten? Ik hou niet van politie die doen alsof er niks aan de hand is... en die dan vervolgens, terwijl iedereen weet dat, er, uh, dat, het niet, dat het niet goed gaat... die dan vervolgens voor een camera staan en zeggen... het gaat hartstikke goed en de fractie die staat achter me... en weet ik veel wat allemaal. Nee, het gaat niet goed. En het, wil je het beter maken, dan moet je dat eerst benoemen. Mevrouw Sap, kunt u zich vinden in de analyse die Tovik Dibi geeft... over de verhoudingen binnen de fractie van GroenLinks... Nee, ik heb dat helemaal anders ervaren. Maar hoe zou u de sfeer omschrijven dan in de fractie waar. Die wie dan problemen mee heeft. Nou ja, Waar ik hard aan het werken ben. En dat ben ik nu anderhalf jaar als fractievoorzitter mee bezig natuurlijk. Is nou ja, allereerst natuurlijk als nieuwe leider uh, daar ook je eigen koers in uit te stippelen. Met de fractie, maar ook met de leden in het land. Wat zou het in uw ogen voor GroenLinks betekenen als die lijn die u inzet niet wordt doorgezet? Als we niet op die lijn doorgaan, uh, ja, dan, dan ben ik bang dat GroenLinks uh, een getuigenispartij wordt. En dat is jammer, want GroenLinks is zoveel meer op heel veel plekken in het land al. Jolanda Sap en Tove Diebi in gesprek met Hans Andriga. En vanaf zaterdag kunnen de leden van GroenLinks zich uitspreken. En dat kunnen ze doen tot 5 juni. Bijzonder fris, geestig, diepgravend en origineel. Zo omschrijft de jury van de PC Hoofdprijs het werk van dichter Tonnes Oosterhof. Hij kreeg die prijs zojuist uitgereikt. En de feestrede hierbij werd uitgesproken door K. Michel. Tonnes Oosterhof heeft een aantal uitspraken gedaan die zo onjuist zijn en onheus dat ze niet onweersproken mogen blijven. Eén van die uitspraken deed hij in een interview in de NRC. Citaat. Je bent toch, koekoek, eenzang. Je hebt maar één riedeltje. Ik vind mezelf juist een beperkt mannetje... dat maar één dingetje doet... en maar in één dingetje is geïnteresseerd. Einde citaat. Hoezo, beperkt mannetje? Kijk, dit is apert en aantoonbaar... Onwaar. Want wat nu juist zo goed is aan het werk van Thomas Oosterhoff, dat is de diversiteit ervan, het heterogene, de vormenrijkdom, het brede stemmenspectrum en het gebruik van verschillende media. Onze gedachten waren wel bij één en in eenzelfde op onthoud gebonden en zwevende geworden. Wij verstonden niet het van waar. Heel opvallend dat de Kerstverse PC Hoofdprijs niet uit eigen werk voorleest, maar een gedicht van Leopold citeert. Is dat bescheidenheid? Of is dat een eerbetoon aan een groot man zonder wie u die PC Hoofdprijs niet had gekregen? Uh, het is meer bescheidenheid. Ik. <laughs> Bovendien, ja, ik, ik sta niet zo graag... Uh, ik, ik, ik, ik vind het best prettig om, om op te treden en te uh, lezen uit eigen werk. Daar draai ik mijn hand niet voor om. Maar zo'n hele middag uh, je eigen naam te horen komen en dan ook nog in positieve zin, daar word ik erg uh, nerveus van. Dus ik dacht, hein, moet ik niet meer ook nog eens over mezelf gaan beginnen... in, uh, in uh, het dankwoord. Nee. U noemt poëzie een dans van betekenissen. Wat voegt deze PC Hoofdprijs toe aan betekenis? Maakt die prijs een danser van u? Uh, nee, nee, nee. nee. Ja, ik. Nee. ik dus in, in, de, in de zin, hè, overdrachtelijke zin, dat ik mm -hmm. dans van betekenissen maak, ben ik een dichter zoals alle anderen. Hè. En het is natuurlijk heel feestelijk om, om de prijs te krijgen als u dat bedoelt. Mm. Maar ik ben geen danstype, zeg ik altijd in mijn uh, contactadvertenties. En daar houd ik me maar aan. Dank u wel. <laughs> Tonnes Oosterhof, hij stond vandaag uh, helemaal in het zonnetje. Ook al vond hij dat toch een beetje lastig zelf. U hoorde een verslag van Jeroen Wilaert. Wijk aan Zee zit sinds vanochtend vroeg zonder gas. Er is een storing en om die te verhelpen... moeten bij alle 1200 aangesloten huishoudens in het dorp de gaskraan dicht. Burgemeester Hand van Leeuwen, goedenavond. Goedenavond. Alle huishoudens, daar moet de gaskraan dicht. In elk huis. Waarom moet dat? Ja, ik heb het me drie keer laten uitleggen, want het is uh, nogal ernstig ingegeven. De essentie is als volgt. Op het moment dat de uh, gasdruk van de leiding is, dan zijn er in verschillende, met name oudere huizen, misschien nog uh, uh, gasinstallaties, waarbij de klep open blijft staan, ook als de waakvlak uit is. En op het moment dat je dan weer druk op het net zet, dan zou dat gastenruimte kunnen binnenstromen. En als zo'n bewoner dan afwezig is en misschien na een week terugkomt, dan kun je ongeveer voorstellen wat er dan gebeurt. En dat mag natuurlijk per se niet. Dat moet worden voorkomen. Ik begrijp dat in één keer, burgemeester. Maar hoe gaat u dat aanpakken? Gaat u al langs alle deuren? Uh, in de loop van de dag is dat al gebeurd, want uh, vanaf vanmorgen half tien zijn uh, de monteurs van uh, uh, de netbeerderstedes uh, bezig om dat te bereiken. 1200 adressen, er zijn er inmiddels 800 bereikt en bij de stand van nu moeten er 400 worden bezocht. En daar zullen we met een noodverordening moeten binnentreden. En er zijn een stuk of 30 teams, straks op pad, die bestaan uit een gasmonteur, een sleutelmaker en een politieman, vrouw. En die gaan dan heel zorgvuldig uh, dat rond. En uh, sluiten de gaskraan af in die huizen. Loop nog even rond om zeker te weten dat er niet per ongeluk een bewoner ziek is of anderszins. Sluiten de deur weer netjes en registreren het af. Want het is een feitelijke inbraak wat u pleegt, maar door die noodverordening is dat mogelijk gemaakt. Ja, het is ook noodzakelijk, uh, want de uh, continuïteit van de gasvoorziening die moet wel weer uh, worden hersteld. Gaat dat vanavond nog gebeuren, het verhelpen van die storing? Wij verwachten, omdat we ontzettend veel mensen op straat zetten op dit moment. Dat wij uh, tussen 8 en half negen kunnen zeggen dat het werk gedaan is. En dan kan de druk weer op de leiding. Nou, een niet alledaags probleem waar u mee te maken heeft. Nee, dat is wel bijzonder. Ik heb het nogmaals, ik heb het hem ook even flink moeten uitleggen. Mm. Voor de bewoners van Wijk aan Zee valt het wel mee, want het is natuurlijk prachtig weer. Ja, het is jammer dat dan de warmwatervoorziening soms niet werkt. Maar met name voor de horeca is het natuurlijk echt wel een uitdaging <lacht> geweest. En daar zijn ze goed mee omgegaan. Goed voor de dorpsbinding. Daarin Wijk aan Zee, burgemeester Han van Leeuwen. Dank u wel. avond. Graag gedaan. Dit was het Radio 1 Journaal. Tim en ik wensen u een goede avond. En wij gaan naar Joost Eertmans. Joost. Dag eh, Lucella. Eh, bij jullie schijnt het zonnetje denk ik, eh, net als hier in Capelle aan de IJssel. Eh, hij schijnt alleen heel erg fel. Eh, daarom waarschuwt het KNMI voor een krachtige zon de komende dagen. Dat doen ze niet voor niks. De zon kan erg schadelijk zijn voor je huid, dat is bekend. Maar nu zit het op het maximum van de schadelijkheid die de zon mee, met zich meebrengt. Dus veel smeren wordt geadviseerd. En ik wil een stapje verder gaan om ons allen voor huidkanker te behoeden. Want dat is natuurlijk de, groot, de grote boosdoener die je ervan kan, door kan oplopen. Daarom zeg ik zo meteen als stelling van de avond... verlaag de btw op zonnebrandcreme. Waarom is zonnebrand eigenlijk een luxe product? Het moet eigenlijk als meer als een geneesmiddel worden gezien, zou ik denken. Heel raar dat je het moet afrekenen als een product zoals alle andere extra's... Ik zeg, het is eigenlijk een medisch product en daarom verlaag die btw op zonnebrand van 19 naar 6%. procent. Als het in de kunst kan, dan mag het ook wat mij betreft voor de zonnebrand. Eh, ik zal u de ernst van het probleem van de, van de zonschade zometeen duiden. Samen met een huisarts en het KWF doet ook mee het Wilhelmina Fons, en die zijn allebei aan de bel. U kunt vast gaan bellen ook op 0800 1121, 0800 1121, het gratis nummer in de lijnen gaan open. Ik hoop dat u meedoet in avondspits. Uh, kunt ook twitteren, doet u maar hashtag WNL of hashtag Eerdmans, dan komt u binnen. Ik hoop u te spreken of te zien zometeen in avondspits, het debatprogramma van WNL. Graag tot over een paar minuten.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 Benieuwd of e-lease iets voor u is? Doe nu de e-lease-check op atloncarlies.nl. Stap in, Atloncarlies. Radio 1. Het NOS-journaal. Het tentenkamp van asielzoekers in Ter Apel had niet hoeven worden ontruimd. Maar het kamp mag niet terugkeren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. De gemeente Vlatwerp besloot het kamp van vanuitgeprocederen te ontruimen... omdat de situatie er onveilig zou zijn. Maar volgens de rechtbank had de gemeente andere mogelijkheden... om de veiligheid te waarborgen. In het centrum van Rotterdam is een grote stroomstoring. Volgens netbeheerder Stedin hebben zo'n 6000 aansluitingen geen elektriciteit. In het gebied zijn veel winkels. De overlast blijft beperkt doordat er geen koopavond in Rotterdam is... en veel winkels dicht zijn. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. In de fractie van GroenLinks heerst een onveilig gevoel sinds het besluit over de politietrainingsmissie naar Koenders. Dat zegt kandidaatlijsttrekker Tovik Dibi. in een dubbel interview met Jolande Sap in NRC Handelsblad. Dibi is verder slecht te spreken over het vijfpartijenakkoord. en zegt dat GroenLinks alleen maar mocht aanschuiven. om de miljardenbezuinigingen aan een Kamermeerderheid te helpen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco ja, op de meeste plaatsen is het gewoon zonnig. Het is ook droog, hoewel er in het uiterste zuiden wat buitjes aan het schampen zijn. Er ligt er eentje vlakbij Vaals in de buurt, in Duitsland. En er ligt er ook eentje in de buurt van Zeeuws-Vlaanderen. Maar de trekrichting is zodanig dat hij ons land niet weet te bereiken. Voor vannacht betekent het een droge nacht. Het is uiteindelijk overal helder en het koelt behoorlijk af. 10 graden in het oosten van het land, 13 graden in het zuidwesten. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Er staat een matige oostelijke wind. De zon schijnt volop en het blijft droog. Het is prachtig weer. En dat blijft het eigenlijk ook de dagen daarna. Zelfs met nog iets minder wind. Misschien dat er zondag of maandag iets meer wolken zijn. Maar ook dat mag de pret nauwelijks drukken. ANEB-verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits. De files nemen wel langzaam af. Maar vooral bij Rotterdam en Utrecht is het nog erg druk... door een aantal ongelukken. De opvallende files die staan op de A12 richting Arnhem... tussen Knopend Lunette en Bunnik, 7 kilometer. De andere kant op richting Den Haag wordt de file wel geleidelijk korter... tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn, 5 kilometer. Was daar een aanrijding, de weg is weer vrij. De A13 van Rotterdam naar Den Haag voor Knopend Ippenburg 7 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht... A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam de, A15, de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 6 kilometer. Eén rijstrook is daar afgesloten door een aanrijding. En de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk 8 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Verlaag de BTW van zonnebrand naar 6%. Hey, goedenavond tot 7 uur is dit weer uw opinieradio vanuit een zonovergrote kapelle aan den ijssel. Wel weer nou. Ja, we kennen het allemaal. Een gezond kleurtje halen. Maar hoe gezond is deze bruine tint eigenlijk? Bruin worden is oké, okay, maar verbranden is een andere zaak. Steeds meer mensen lijden aan huidkanker. Een aandoening die veroorzaakt kan worden door langdurig zonlicht. Morgen waarschuwt het KWF voor zonsterkte 7. En dat is de hoogst meetbare felheid van de zon. Dat wordt dus zeker smeriger geblazen. De verwachting is dat in 2020 maar liefst 70.000 mensen jaarlijks huidkanker krijgen. Raar is het dan dat zonnebrandcreme gezien wordt als een luxe product. Het staat immers in de 19%-schaal van de BTW. Verlaagt die naar 6%. Het is een kleine moeite met een groot resultaat, zou ik zeggen. Want hierdoor kunnen we het aantal huidkankerpatiënten terugdringen. En dat scheelt later weer in de kosten volksgezondheid. En daarom vanavond in Avondspits verlaag de BTW op zonnebrandcreme. Bel WNL 0800 1121 een goede navond, 6% tarief. Daar zit er nu in om eens even een, een, een idee te geven. Geneesmiddelen, voorbehoedsmiddelen in fusievloeistoffen, pleisters, tampons en verbanddozen bijvoorbeeld. Dat is dus meer de medische categorie. En eh, ja, het, eh, de zonnebrandcreme bevalt, eh, valt dus volledig in de, in de andere categorie van al uw andere producten die u, die u in, de, in, de, in de schappen ziet liggen. Maak daar nou ook een medisch product van. Dat is eigenlijk wat ik betoog. Ik ben benieuwd naar de reactie van SP-Kamerlid en tevens huisarts Henk van Gerven. Hij komt later in de show naar voren. En Marlijn Zwart spreek ik zo direct. Zij is voorlichter bij het Koninklijk Wilhelmina Fonds, KWF, de Kankerstichting, zeg maar. En ik ben ook benieuwd hoe zij aankijkt tegen dit toch opvallende idee om de BTW op zonnebrand te verlagen naar 6%. Zoals altijd ga ik naar de eerste beller aan Dat Is Einte als ik het goed uitspreek, van der Wal. Goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Goedenavond. Reageer maar. Ik, uh, ik ben het helemaal eens met je stelling. Ik, uh, ik ben uh, Belastingadviseur en ik uh, ben belastingadviseur uh, op het uh, BTW-gebied. En uh, ik stoei al een tijdje met de Belastingdienst over dit idee. Ik, uh, ik vind dat, uh, dat uh, zonnebrand inderdaad onder het lage btw tarief uh, moet kunnen. Dat kan ook ja. voor normale geneesmiddelen. En uh, iets is een geneesmiddel als het, uh, als het preventief werkt tegen pijn. Nou, uh, wat je zelf eigenlijk ook al aangeeft bij het presenteren van je stelling... is uh, ja, dat het preventief is tegen kanker. Nou, dat, uh, dat, dat levert allerlei soorten van pijn op, zeker huidkanker. En ja, daarom, uh, daarom voldoet het aan, uh, ja. wat mij aan de definitie van de medicijnen. En moet het dus onder het uh, lage btw-tarief kunnen? Nou, bijzond... betreft, uh, ja. geen, geen discussie mogelijk. nou, bijzonder goed eentje. Want ik, ik moet zeggen, we, we hebben het bedacht en ik dacht zelf... het is nog nooit eerder verzonnen, maar misschien is het is dus al vaker geopperd... Uh, misschien wel door jouzelf, maar ook door anderen... Uh, in ieder geval door mijzelf. Ik heb het ook al met de belastingdienst uh, besproken. Die, die zijn er uh, voorlopig op tegen. Waarom dan? Uh, Maarten, Waarom? Uh, nou ja, ja die, die, die, zien die, koppeling, uh, die zien die koppeling niet met het geneeskrachtige effect. Vreemd? En, uh, die, zeggen, die zeggen bijvoorbeeld, ja, straks ga je nog zeggen dat rode wijn ook, uh, ook goed voor je is. En dat dat ook uh, allerlei pijnen bestrijdt. En nou. dat dat ook onder het lage tarief moet. Het is wel nou, ja, ja, slecht voor dat, je echt, dat, uh, geloof ik hè? Rode wijn is... is, is... Uh, uh, ja, ja. Dat, dus nou, dat, dat helpt die, niet. Die, die kan moeten we misschien ook niet op met de discussie, maar nee. uh, als het gaat om, uh, om zonnebrand... Dan, ja. uh, dan vind ik zeker dat het onder het lage tarief Leuk. Kan. Einde van de Wal, dankjewel als eerste beller. Nou, meteen, uh, meteen, meteen in de roos moet ik u zeggen. Op lijn 4 en uh, Jean-Paul Leconte, goedenavond. Goedenavond. Uit, ku uit Kuik. Ja, klopt. Um, nou, om te beginnen ben ik het eens met je stelling, uh, natuurlijk, vind ik zelf. Uh, maar wat ik mij direct ook afvroeg... Um, is het überhaupt mogelijk om de ingrediënten van zonbeschermende producten te verwerken... in Um, uh, ge, ja, crempjes, salfjes, body lotions, die eigenlijk nu cosmetisch gebruikt worden. En zo ja, kun je dat verplichten, zoiets. Dat is een goede vraag. I I dat zijn dan wel crempjes die misschien, uh, met name dan de dames, alleen op het gezicht smeren. En dan... Ja, maar ik denk dan, ja, als het preventief is, dan helpen alle beetjes natuurlijk. Dus ja. dat, uh, nou, ja. zal ik jouw vraag meteen eens dus aan Marjolein Schwartz stellen, want die, die is inmiddels ook aan de lijn. Zij is voorlichter bij het KWF. Goedenavond Marjolein. Ja, goedenavond. Nou, ik ga zo even jouw reactie vragen op de BTW-verlaging met deze vraag van Jean-Paul. Is, is, is dat een raar idee? Uh, nou, kijk, je kan mensen dat niet verplicht stellen. En uh, het smeren van uh, anti-zonnebrandmiddelen, dat is natuurlijk een maatregel om je huid tegen de zon te beschermen. Uh, maar het is niet afdoende. Naast uh, uh, anti-zonnebrandmiddelen moet je eigenlijk ook rekening houden met de uh, in de schaduw gaan zitten. Mm -hmm. uh, beschermende kleding gaan dragen. Dus of het daarom uh, uh, vanwege deze alternatieven die je ook hebt onder de categorie medicijn uh, kan laten vallen, dat betwijfel ik. Mm. Waar, oh, uh, ja. Waarom denk je dat eigenlijk? Want het eerste idee was inderdaad om in de, in de gebruikelijke uh, zeg maar, crempjes om de, daar dat stofje in te, spe, in te stoppen wat ook in zonnebrandcreme zit. Dat, dat denk je dat het niet voldoende is. Maar, maar ik ben uh, ik, uh, je zei het net zelf al, vrouwen die, uh, die smeren wat sneller dan mannen. En ik ben zo'n vrouw die inderdaad ook al met een beschermfactor in de gezichtscreme 365 dagen per jaar rondloopt. Uh, ik smeer altijd met Factor 20, elke dag. Bij een zonnebrandcreme bedoel je of iets wat daarop lijkt? Nee, in mijn dagelijkse gezichts, uh, uh, gezichtscreme. Winter, winter en herfst ook? Winter, herfst, regen, waar, alles. Waar ja, is dat voor nodig? Dat kan ik je namelijk beter tegen. Nee, kijk, wat het idee is namelijk, um, uh, anti-zonnebrandmiddelen en uh, een factor he, helpt je huid uh, tegen zonnebrand te beschermen. Uh, uh, uh, maar je moet natuurlijk altijd zorgen dat je daarnaast, want ik kan dat wel eens opsmeren, maar als ik dan volledig in de zon ga zitten, ja, dan kan het alsnog verbranden. Je moet ook om de twee uur smeren. Uh, je moet zorgen dat je de factor hebt die past bij je huidtype. Dus ja. het is niet dat mensen denken dat ze daarmee automatisch volledig beschermd zijn. Nee, het zal ook erg afhangen. Ook... Zeker afhangen van hoe je, ja. hoe je huid eruit ziet, dat daar doen jullie ook advies nee, nou, over. Het is heel erg afhankelijk of je huidtype 1 of 2. Hè? 40% in Nederland heeft huidtype 1 en 2. Ja, die moeten al met een hogere factor frequenter smeren dan ja. iemand met huid die Maar des te beter is mijn idee om te zeggen, laten we nou, het is gewoon eens zien als een preventief, wat ook de belasting als belastingadviseur net zegt, als een preventief middel te beschouwen, een preventief medisch product. Laten we dan die btw verlagen van 19 naar 6 procent. Wat vindt het KWF daarvan? Nou, ik denk dat misschien dat mensen het meer gaan kopen, maar ik weet niet of mensen het meer gaan smeren. Dat, dat is opmerkelijk. Waar het kwf om omgaat. En wel dat je moet zo... het wel in huis halen, ja. maar je moet het ook in je tas stoppen. En je moet het ook smeren. Kijk, hebben we hebben wel onderzoeken gedaan. En dan zie je dat mensen vooral denken aan insmeren wanneer ze naar het strand gaan. Maar KU heeft ook een zegt. Je moet ook insmeren als je op de fiets springt of als je in de tuin gaat werken. Ja, is het nou serieus? Nou, ja. de zon ook. Zeker. Maar Marjolein, is het nou serieus een advies? Want je doet het zelf. En practice what you preach, denk ik altijd. Dat je eigenlijk zomer, winter, herfst en, en voorjaar uh, je moet gaan insmeren? Nou, kijk, ik doe het, want die crème valt mee in de winter en in de herfst ook heel goed. Juist. Dus ik ga niet zeggen tegen mensen dat ze in de winter ook moeten insmeren. Maar het gaat wel om de bewustwording. Oké. Okay. in je eigen huid en weet wat je gaat doen overdag. En hou daar rekening mee. Mm. En smeer je in. Of zet een... Uh, je kan natuurlijk ook gewoon een zonnehoedje op, op zetten. Dat kan ook, of, ook onder uh, een parasol gaan zitten. Ja. Tussen twaalf hey. hoek moet je zon ingaan als het niet hoeft. Nee, Marjolein eh, Zwart, daar even op Martine Fleming die, die twittert op hashtag WNL. Zonnebrand bevat ook heel veel schadelijke stoffen. Dus is het alles behalve medicijn te noemen? Dat is de andere kant. Nou, dat is. Ja, dat, um, uh, uh, er is lang gedacht dat schadelijke stoffen in zonnebrand, Antizonnebrand zonnebrand zouden, uh, zouden zitten... Uh, maar dat is inmiddels achterhaald. Alle zonnebrandproducten in de uh, op de Nederlandse markt voldoen aan de EU-richtlijnen. En uh, uh, uh, de Voedsel- en Warenautoriteit heeft er ook op toegezien. Hm. En we kunnen nu zonder reden zeggen dat we niet aan de veiligheid van anti-zonnebrandproducten hoeven okay. te twijfelen. Hey, Jullie komen morgen met een waarschuwing. Wat, wat staat daarin? Nou, in Nederland, uh, het Academy meet de zonkracht. Uh, de zonkrachtwaarde. en Morgen is de zonkracht op het hoogst. De zonkracht is eigenlijk een maat voor de, uh, de, de kracht van de UV-stralen, uh, wat op onze uh, aardoppervlakte uh, bijkt. Dat wordt een beetje bepaald door de hoogte van de zon, de dikte van de bewolking, uh, de dikte van de oostenlaag en de mate van weerkaatsing. Mm. Nou, Alles bij elkaar staat die morgen op zeven. Dat is het hoogste wat je in Nederland kan krijgen. Nou. Hebben we hebben meestal ook pas in juni. Dus het is best bijzonder dat we dat dan morgen in mei hebben. Dus ik ja. vroeg de eerste keer dat ik het zo vroeg meemaak. Ja. En dat voor ons even weer een moment dat we tegen Nederlanders zeggen... jongens, wees je bewust van je eigen huid en zorg dat je morgen niet verbrandt. Okay. Hou er rekening mee. Maar ja, wat, wat zijn je tips, Marlene? Wat zijn je tips concreet? Je? Ga niet in de zon zitten of doe het met mate? Wat, wat zeg je? Nou, ik zeg niet ga niet in de zon zitten, want de zon heeft heel veel voordelen... en we hebben er allemaal naar uitgekeken. Maar ik zeg doe het met mate, zoek ook de schaduw op tussen 12 en 3... en ken je eigen huid en bescherm je hem. Oké, okay. Marjolein Zwart van het KWF, zeer bedankt. Uh, wij gaan door met de discussie. U kunt meedoen op Twitter, hashtag Eerdmans of hashtag WNL. Hashtag Zonnebrand mag ook. Verlaag de BTW op zonnebrand van 19 naar 6 procent. Dat zeg ik, want ik vind het eigenlijk bizar dat we het als een luxe product zien. Het is zeer belangrijk, want 70.000 mensen, mind you, zijn de klos in 2020. Die hebben huidkanker. En dat komt ook, ook zeg ik, door het te veel in de zon zitten. Overigens is de grote boosdoener de zonnebank. Blijkt vooral bij jonge meiden. Die komen daar het meest uh, in aangekomen met het, de ellende van huidkanker. Um, u kunt bellen 0800 1121, zeg wat u daarvan vindt. En dat is Klaas, goedenavond. Klaas Volkers. Goedenavond, Klaas Volkers uit Warkem. Ja. ja, ik ben er niet zo voor, want het blijft een klein bedrag. Uh, die andere mevrouw zei ik al, het gaat wel beter, een goede voorlichting. Dat is veel beter. Het blijft een klein bedrag met die 16 of oh, 6 of 19 ja. Ja, het voegt te weinig is, toe, is, zeg je. Voorlichting is belangrijker. Oké, okay, dank Klaas. voorlichting belangrijker. Christian Nijboer uit Gouda. Christian, zeg maar. Uit Gouda, ik hoor je niet. Dat is jammer. Probeer het zo nog eens. Rogier de Graaf. Hallo. Dag Rogier, zeg het maar. Meneer Eermans. Dag. Uh, hallo. Ja, ik hoor u zeer goed. Ja, oh, Oké. Okay. Nee, ik was even niet zo zeker, want... Uh... Uh, er gingen eerdere mensen uh, al uh, afhaken, maar uh, voldoen aan EU-richtlijnen, zei uw vorige spreker, uh, dat is natuurlijk kwarts, want uh, die zijn zo plausibel, uh, dat weten we van uh, uh, andere EU-richtlijnen. Die, ja, die uh, kosten vooral veel geld, denk ik, altijd, de EU-richtlijnen, maar uh, uh, dat ja, is even, even die... de zijstop. En uh, als ze al niet veel geld uh, uh, kosten, dan uh, uh, leiden ze tot niks. Maar uh, als ik u een eerlijke vraag uh, mag stellen, en dan moet u ook eerlijk uh, uh, ja. antwoord geven. Wat kost u nou als voorboedsmiddel uh, voor deze uitzending? Wat zeg je nu? Wat zei je nu? Oh, dat was Rogier. Wat, wat kost ja. u nou als voorboedsmiddel voor deze uitzending? Een voorboedsmiddel voor deze uitzending? Ik begrijp het punt niet helemaal, Rogier. Kan je nog, wil je nog iets zeggen over, over de zonnebrandcrème? Wat kost u nou? nou? Nou hoor ik ook een, een rare galop op de achtergrond, dat is jammer. Uh, Begrijp doe ik hem nog steeds niet. Uh, Dries Groot uit permanent. Goeiedag meneer Heerdmans. Dag Dries. Uh, ik vind uh, dat de zonnebrand sowieso gratis, is er niet, geen btw op moet zitten. Niet gratis, maar dat er geen btw op moet zitten. Nee. Want ik bedoel, het is ter, ter bescherming van iedereen. En of je smeert ja of nee, dat, dat, dat moet je dan zelf uh, bepalen, maar ja. de drempel is lager. Uh, zelf doe ik 44 jaar metselen. We hebben nooit gesmeerd. Uh, een paar jaar geleden, dat zeg ik drie, vier jaar geleden dan. Even een fee met dat de, dat, uh, de bouwvakkers een uh, kregen. En ging wel uh, ja. Uh, kijk, ik, ik, en, en dan heb ik nog een klein dingetje. Want in de bouw gaat het slecht. En dan ja. komt er 2% twee, twee, twee bij, uh, bij twee beide. Dus Tof. dat gaat straks nog slechter. Maar, maar, maar zulke dingen. Ja. Die dus. Onze gemeenschap zou ook goed kunnen helpen dat je later veel minder klachten hebt. Een nultarief, nul tarief zegt, zegt u zelfs. Drieks, Drieks. We gewoon de hele, de, hele de hele BTW afschaffen. Dat kost wel erven geld. Maar ik, ik vind het dus suggestie leuk. U zegt u gaat verder dan de 6% van mij. U gaat naar de 0%. Wat vindt u? de BTW op zonnebrand naar 6%. Het is toch een actief smeermiddel uh, in deze barre tijden. Uh, het zonnetje schijnt nogal fel, zoals u hoorde. Schaal 7. En dat is het hoogst meetbaarde. Volgens het KWF. Edward Prins zegt mee eens. De overheid wil ons tegen een te veel invloed invloeden beschermen. Dus waarom geen laag tarief? Uh, Joyce zegt je moet gewoon niet zo stom zijn om op het heetst van. De dag in de zon te gaan zitten en eigenlijk ook niet bij een zwakkere zon. Rick zegt uh, Eerdmans 100% mee eens, met een dunnere ozonlaag wordt huidkanker een zeer groot probleem en dat is dus geen luxe product. Alwin Le zegt eens, ook op het, met het verlagen van de btw, op zonnebrand, mits de beschermingsfactor wel hoger is dan 20. Daar zit, daar zit ook wel wat in Alwin. En Albert Spijker zegt op hashtag WNL, btw verlaging op zonnecreme is een goed idee. Het scheelt al snel weer een paar euro. Um, even kijken, Maartje Visbeen, goedenavond. Goedenavond. Ik ben ook mee eens voor het verlagen van de btw op de zonnebrandcrème. Maar ik vind het wel jammer dat men alleen de zon de schuld geeft. Terwijl wij allemaal weten dat, de, dat onze dampkring en onze lucht die we inademen ook vol zit met chemicaliën. Hier in Breda is het haast nooit meer blauwe lucht. Het is dus allemaal smog, zou ik maar zeggen. En daar zitten schadelijke stoffen in. Ook kankerverwekkende ja. stoffen. Dat weet iedereen. Ja. En ik vind van de KWF dat ze niet alleen die zonenschuld moeten geven... maar ook met de chemische fabrieken in uh, gesprek ja. moeten gaan... om te kijken hoe mensen zich kunnen beschermen... Ja. tegen al die schadelijke stoffen die in onze lucht zitten. Nou, punt. En vind ik vind een combinatie van de lucht... En uh, de, de, de zon en de lucht. Ja, je praat je bijna over waar krijg je geen kanker van, inderdaad. Daar, ben ik, daar kan ik wel eentje met, met Maatje mee inkomen. Aan de lijn nu Henk van Gerven. Hij is huisarts van beroep en zit in de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij, de SP. Goedenavond, Henk van Gerven. Ja, goedenavond. Dag, meneer van Gerven. Bent u het ermee eens? Verlaag de BTW op, op zonnebrand maar naar 6 procent? Nou, ik, uh, het is natuurlijk een, uh, een sympathiek idee... Uh, maar ik denk, uh, maar ik ben er toch geen uh, geen voorstander van. Uh, het, uh, ik denk dat de kans groot is dat uh, dan uh, de fabrikanten de prijzen weer omhoog gooit. Uh, dus dat is een risico wat er dan sowieso weer in zit. Uh, maar uh, dat, ja, er zijn toch, natuurlijk wel heel ja. veel uh, middelen die goed en gezond zijn. En dan zou je ook de, de BTW van moeten verlagen, want uh, nu uh, de appel, de appel bijvoorbeeld. Ja, die is ook hartstikke gezond. Ja. Maar, uh, dat was, is geen, die... nou, maar dat is nou net het punt wat eigenlijk de eerste bellen zei. Die zegt, joh, het is duidelijk een bewezen preventief middel... net zo goed als, er, als het bij wijze van spreken een, een pleister is. Waar je wel 6% maar voor betaalt. Wat verschilt dus een pleister en, en zonnebrandcreme? Ja, maar er zijn... Uh, ja, maar zonnebrandcreme is natuurlijk geen uh, medisch hulpmiddel. Uh, maar waarom niet? Kijk, gezond, gezond voedsel is, ook, uh, is natuurlijk ook... Dat is ook gezond. Uh, maar... Uh, maar wat is dan het, het verschil, brandcreme. maar meneer Van zonnebrandcreme, is, ja. zonnebrandcreme is natuurlijk een, uh, zeg maar een, een middel uh, ja, om te je te beschermen tegen de zon. Maar dat zou ook toch niet uh, onder de, de geneesmiddelen of de medische hulpmiddelen willen scharen. Ik vind het niet heel overtuigend wat u mij nou vertelt. Uh, ik vind het nog steeds... Nee? Nee, eerlijk gezegd niet. U zelf wel? Jazeker. <laughs> ik vind uh, dat zij... Uh, kijk, ik, zeg, ik heb gezegd, ja, het klinkt wel sympathiek. Maar ja. ik, vind, uh, ik vind niet dat we dat uh, moeten doen. Kijk, en mensen kunnen natuurlijk ook zelf... Uh, ja, ze moeten... Als ze in de zon gaan zitten, Ja, dat moet ook met mate gebeuren. Ja, dat is ook waar. Dat, dat vind ik vindt, dat, dat dat, zeker. Maar dat... dat kun je natuurlijk ook zelf wel beïnvloeden. Ja. En er komt natuurlijk ook wel bij dat dat niet de... Uh, dat zal niet de reden zijn voor mensen om wel of niet een zonnebrandcrème te kopen. Nee, nou we luisteren nog even nee, nee. naar bellers, meneer Van Gerven van de SP. Want u bent huisarts, u kan vast reageren zometeen. Er komt veel binnen, 081121. Ik zeg, verlaag die B2 op zonnebrand naar, naar 6%. Trotse vader twittert het leuke idee, Eerd maar als een tube zonnebrand 5 euro kost... hebben we het dan over 65 cent smeren, kun je leren. Uh, Elfriede Zwijsma zegt, uh, morgen is het Don't Fry Day in Amerika. Een prima oh, Don't Fry, met een lange ei uh, in Amerika. Prima manier van voorlichting. Goed idee ook voor Nederland bijvoorbeeld... om voorlichting op de basisscholen te geven. Rijk Prosman twittert tegen verlagen btw-tarief. Uh, kan je moeilijk tegen zijn? Nou, waarom zou ik zeggen, waarom niet? De SP is ook tegen en dat kost namelijk ook een paar stuivers natuurlijk. Het blijft, zegt hij, echter, ieders eigen verantwoordelijkheid... om te gaan smeren. Uh, Hero Pol, goedenavond. Dag, met Hero Pol. Ja, ik ben het helemaal eens met, uh, met de stelling. Alleen, ik denk dat we de zaak breder moeten trekken. Je zegt terecht, uh, zonnebrandolie is geen luxeproduct... Maar, mag ik je eens een vraag stellen? Wat denk jij dat de btw is op tandpasta? 19% 19%? Nou, tandpasta lijkt me ook iets wat uh, best wel een 6% tarief zou komen. Maar ga je, de je vraag, gaat niet dood van wat een slecht gebit. Wat, ja. wat, is een, wat Weet je wat de btw tarief op een mars of een nuts is? Ja, 19% Nee, 6% Dat is bizar. Op alle snoep, ook drop en zo, en ook op je koekjes, op je moorkoppen, dat is allemaal 6% btw. Zijn dat noodzakelijke producten? Lijkt nou. me niet. Dus ik wil de discussie graag breder trekken. Goed, punt. En helemaal moet, moet die btw herzien worden. En producten als tandpasta en zonbrandcreme, die moeten onder het lage tarief. En de marsen en de nutsen en, en de cola, die moeten onder het hoge tarief. Nou, ik vind dat u een punt heeft, heer Alpol, Want ik, ik wist het niet, meneer Van Gerven. Wist u dat op, op de snicker en de nuts? Uh... Nou, kijk, de, veel voedselproducten die zitten onder het uh, lage btw-tarief. Omdat dat uh, beschouwd wordt als... Uh, voor uh, als basisproduct zeg maar. Dus dat hebben we ooit zo afgesproken. Maar er is, uh, ja, er valt over te discussiëren wat valt onder het hoge en het lage tarief. Ja. Ik uh, wil er even wel bij melden dat er dus plannen zijn om de, de B2 van, de, van 19 naar 21% te verhogen. Ja. Nou ja, daar is in ieder geval de SP het helemaal niet mee eens. Wat ja. ook slecht is voor het midden- en kleinbedrijf en voor onze economie. Maar uh, het heeft iets willekeurigs. Hè, want dat zegt de, nou. de, de laatste beller ook. En ja, het, uh, uh, hij heeft eigenlijk een punt als nou. hij zegt ja, die tandpagseling. 19, als je dan consequent bent met ja, zonnebrandcreme, nou, ja, ja, ja, dan zou het z'n tandpast op moeten. Eens, maar van een slecht gebit, daar ga je niet, uh, niet dood van. Uh, dat, dat lijkt me toch... Maar ik, het punt is wel helder, wat ja, hele Paul maakt. een goed gebit is toch ook wel heel erg belangrijk. Eens, Eens. Hero, ik vind je een goed punt had. dat wil ik voor danken. Inmiddels wordt er ook op gereageerd. Je kan dus beter een moorkop op je huid smeren dan, uh, dan zonnebrandcreme. Ja, nou, of een snikker misschien wel. Uh, Ro Robert Koele, goedenavond. Oh, goedenavond, Joost. Ja. Robert. Ik uh, woude, wilde even zeggen dat ik het geheel eens ben met jouw stelling. En er werden vergelijkingen gemaakt tussen een appel of een fles wijn... Uh, die ook gezonde producten waren. Daar kun je twee dingen van zeggen. A, je zou moeten kijken naar het primaire uh, doel van het product. En voor zonnebrandolie kan ik niet veel anders verzinnen... dan iets tegen de zon uh, schadelijke invloed. En het andere is... We zouden BTW ook kunnen gebruiken om enige sturing te geven vanuit de overheid... voor het consumeren van gezonde producten tegenover minder gezonde ja. producten. Ja, dat is een punt. Dat werd net ook gemaakt. Uh, Robert Koele, dank je zeer. Uh, verlaagde BTW op zonnebrand naar 6%. Roger, van, Roger van, Wijk, van Dijk. Roger, zeg maar. Ja, met Roger van Dijk, Bergson. Uh, ja, even... Ik heb... Ik heb die... Uw programma altijd buiten buitengewoon uh, serieus genomen en prikkelend en zo. Maar uh, dit, dit onderwerp, ja dat hoort natuurlijk uh, lezen in, in, in de reeks van, van uh, afgelopen uitzending uh, hier thuis. Iedereen gaat gewoon volkomen vrijwillig uh, in de zon zitten... En het zei dan zo? Dan kun je ook wel uh, de BTW ja. op, op, op renningsvesten redding, aan boord van een zaalschip. Uh, ja, maar, we hebben, maar luister, luister, iedereen weet dat je dingen moet doen om niet in probleem te komen. Maar het geldt voor al die producten. Het zijn hulpmiddelen bij het pre-, hè, voorkomen van ellende. Dat geldt ook voor de pleister en een verbanddoos, waar je wel 6% voor afrekent. Nou, en... ja, maar men gaat gewoon volkomen vrijwillig. Uh, het is al gezegd, ook uh, onder een zonnebank. Men gaat in de zon zitten. <laughs> dat is het dwaas woorden. Om deze discussie te houden. Nou, de zon, is, nou, maar de zon is, is, niet ongezond. En je moet niet zeggen: van de zon, die moet je altijd, die moet je mee. Daar wordt juist geadviseerd om wel de zon te, te gebruiken en daarvan te geven. Nee, daar geloof ik niks van. Dat het, dat het echt gezond is. Wij ja, worden niet tegengehouden, wat nou. iemand al zei. Er staat een patte opgehouden. Nee, het is. Sorry, okay. maar ik heb alles genoten van, van ja. dit soort... Nou ja, ja dit, dit, je, je vindt... Roger, je vindt vanzelf weer een avond waar je, waar je het wel mee, mee eens kan zijn. Daar ben ik van ja, overtuigd. Ja, ja, ik hoop het. Oké, okay, Roger ja. van Dijk, dank je zeer. Samenloop voor hoop. Twitter, denk eraan, morgen smeren en zoek tussen 12 en 3 de schaduw op. En uh, dat, dat zegt hij ook vanwege een looptuig georganiseerd in Haarlem. Uh, 70.000 mensen dus krijgen die huidkanker. En daar gaan we voor betalen. Ik wil bedanken uh, Henk van Gerven van de SP-fractie in de Tweede Kamer... en van huis uit huisarts. Zeer bedankt. Ik moet... U bellers die nog steeds vol binnenkomen uh, teleurstellen, want de uitzending zit er inmiddels uh, op. Uh, dit was inderdaad een bijzondere over de zon. Toch het gesprek van de dag, de zonbrandcreme en de verlaging daar van de BTW naar 6%. Veel mensen toch mee eens hoor, moet ik zeggen. Danny Staup twittert nog, Eerdmans de BTW op voedsel. Dan hebben we, dat hebben we harder nodig dan een smeersotje. En Lidie van Haren zegt, een goed idee, de BTW op zonnebrand omlaag. Dank u allen zeer. Het gratis telefoonnummer waar u terecht kan met kankerinhoudelijke vragen... is overigens van het KWF 0800 022 6622. 0800 022 6622. Hierna Kunststof. Wij zijn er morgenavond natuurlijk weer met een nieuwe avondspits en een nieuwe stelling. Tot dan. Zondag om 8 uur in Labyrinth Radio. Een ode aan het proefdier. Misschien is de aaibaarheid factor niet zo hoog, maar ik vind ze er wel heel mooi uitzien. Wetenschappers zijn hard op zoek naar alternatieven voor proefdieren. Als die cel oud zegt, dan gaat het lampje aan. Nieuwe onderzoeksmethoden zijn diervriendelijker en leveren ook betere resultaten op. En hoe groener het oplicht, hoe erger de schade. Is. En ook hoe meer cellen oplichten, hoe erger de schade. Is. Zondagavond nieuwe methodes die proefdieren overbodig kunnen maken. Om 8 uur in Labyrinth Radio.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. monta Het rivierenland bruist met op 27 en 28 mei het Verhalenfestival in de tuinen van Appeltern en Slot Loevenstein. En op 9 en 10 juni de opening van Werk aan het Spoel in Cullenborg. Kijk op verhalenland-rivierenland.nl en werk aan het Spoel.nl.